Twee uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In Salt Lake City is schaatser Micho Mulder... bij zijn eerste WK-sprint direct wereldkampioen geworden. Hij volgt Stefan Groothuis op, die vorig jaar kampioen werd. De Finn Pekka Koskala pakte het zilver... en Hein Ottespeer veroverde het brons. Bij de vrouwen slaagde Thijsje Oenema er net niet in op het podium te eindigen. Zij werd vierde. Op de afsluitende duizend meter eindigde Oenema als tiende. Ze werd gehinderd door een val van haar tegenstandster. De titel ging naar de Amerikaanse Heather Richardson, Yu Ying uit China werd tweede en de Zuid-Koreaanse Lee Shuang Ah derde. De Braziliaanse minister van buitenlandse zaken heeft veel steunbetuigingen gekregen van collega's uit Europa en Latijns-Amerika na de brand in een nachtclub in Santa Maria. Bij die brand zijn 232 mensen om het leven gekomen, onder wie veel studenten. De Braziliaanse minister Patriota was op een top van de Europese Unie en de Latijns-Amerikaanse landen in Chili. Nederlandse minister Timmermans was daar ook... en hij heeft zijn innige deelneming betuigd. De Israëlische oud-premier Sharon, die al zeven jaar in coma ligt... toont significante tekenen van hersenactiviteit. Volgens een team van Israëlische en Amerikaanse onderzoekers... reageert hij op externe prikkels. De hersenactiviteit bij Sharon nam verder toe... wanneer hij foto's van familie te zien kreeg... en ook reageerde hij op de stem van zijn zoon. Resultaten betekenen niet dat Sharon wakker aan het worden is. De kans dat hij opstaat uit bed is heel erg klein, zeggen de onderzoekers. Maar de oud-premier liet volgens hen wel veelbelovende reacties zien. De 84-jarige oud-premier ligt sinds 2006 in coma na een zware beroerte. Voor het eerst in tien jaar hebben Nederlandse artiesten... weer de eerste plaats in de Britse hitlijsten gehaald... De single Get Up van het Amsterdamse dance duo Bingo Players... is de afgelopen week het meest verkocht in Groot-Brittannië. laatste Nederlandse act die de hoogste plaats bereikte... was Junkie XL met A Little Less Conversation. Dan het weer, vannacht overwegend droog. Tegen de ochtend wat regen, en dan vanmiddag droog en zonnig... en een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Die sneeuw en de afgelopen weken. Zeg. Ja, ik heb het net allemaal gemist. Want ik was in Spanje bij omheen. Het was prachtig weer daar. Oh, echt warm. Maar ik heb de sneeuw ook wel een beetje gemist. Ja, je kan niet alles hebben. Maar ja, toen ik terugkwam, was er nog wel sneeuw. En ik had ook nog een hele rare verrassing. Kijk, mijn buurman, daar had ik ruzie mee, hè, voordat ik wegging. En ik kom de straat inlopen afgelopen woensdag. Ik denk, wat zie ik daar nou voor mijn deur? Een hele grote sneeuwpop, een joekel van een ding, een soort monster. Dus ik denk, wat leuke sneeuwpop. Dus ik kom dichterbij. Blijkt die op mij te lijken? He, net zo'n soort bril, net zo'n muts als ik. Maar verder was het echt een gedrocht, een varken. En nou ja, het was eigenlijk afschuwelijk. Dus dat had mijn buurman uit wraak gedaan, hè. ik als sneeuwmonster. Maar ik moest er zo vreselijk om lachen... dat ik zag mijn buurman triomfantelijk staan kijken. En ik stond gewoon te huilen van het lachen. Nou ja, het is nou weer goed met ons. En vandaag ben ik alweer bijna gesmolten. Dus even, ik ben weer thuis. Doei, doei! Welkom, lieve luisteraars. Kijk op www.groentevrouw.com voor, voor meer. Hè. Prettig opwekkend. Leuk dat ze weer terug is. Terug uit Spanje. Goed, uh, nou had ik hier vannacht uh, een uh, leuke band uitgenodigd. Hè. Vorige week heb ik nog gedraaid. Uh, Eindelijk weer een reggae-band uit de Antillen. Punky Donch. Maar ja, die vonden het wel normaal om om 11 uur vanavond te bellen... dat uh, ze toch niet konden komen. Is me nog nooit gebeurd. Vind ik heel erg jammer. Hadden ze ook gisteren kunnen doen. Had ik hier een ander bandje kunnen uitnodigen. Maar goed, uh, we gaan... Uh, ik weet echt niet of, of dat binnen is gekomen. Sense Emilia, is dat... Uh... Oh, dat zeg je dan ook vrij laat. Ik heb het hier wel op de... Op mijn... Uh... Zullen we omdraaien? Wacht even, gaan. Ja, maar ja. Ik wou liever Sense Emilia draaien. Dat is een hitje van ze... Wacht even hoor, even... We doen het allemaal heel rustig aan. Maak het uit. Uh, iTunes. En dan zoek ik het even op. Dat is een, een, een hitje wat ze gehad hebben. Ze hebben ook nummer één gestaan in... Uh, in, uh, in ieder geval Caruba. Wat uh, zeg je nou? Caruba. <lacht> Curaçao. En de uh, Antillen. En, Antille. en uh, ik vind ze leuk omdat ze het in het zingen. Dus dat gaan we nu even, even zoeken. Ja, ik heb hem hier. Heb ik geluid, denk je, uh, René? René, doet het. Kijk, hier. yo, yo, sensimelia, voltu un bang bangla yo, bang bang yo, yo, mira sanang, ma sensimelia, mas mas jeba, va con no esta goza, va con pasa, pulan a la era, sacudime yo, ah Cuando lenga colebra la gadis y ulomega de nabu mascos de papia mira mi longa bajo a mirasta no me sienta mi candica buska kritika, pa sota que te está uno estaba si la contento riguros la ves clara fama toa aqui pasar mi presenta tu rene mana Uh, helaas, dus vannacht niet mijn gasten. Uh, wat heb ik wel vannacht? Uh, ik ben, uh, ik was van de week, heb ik een heel leuk interview gehad met uh, uh, Marcel Musters van uh, Toneelgroep Mug met de Gouden Tand en uh, Baby D. En Baby D is een heel bijzonder iemand. Ze komt uit New York, uh, geboren als, uh, als jongetje, maar uh, al heel lang mevrouw. En uh, ze hebben een voorstelling gemaakt over identiteit. Een hele bijzondere voorstelling, het funzo. En uh, nou, straks volgende uur gaan we daar uitgebreid uh, over praten. Uh, dan uh, zijn we toegekomen aan het laatste deel van Mijn Bedrijf. Hoorspel van uh, Bert Kommerij in vier delen. En met dank aan de NTR. Vroeger de FU, maar nu dus de NTR. Uh, dan hebben we een zeer kort verhaal van Adel Schneiders... Hè, van de Karo's, Ochtend op 4, Radio 4... De ochtend van 4 op Radio 4. Ko van Gemert heeft een gedicht. F. Starik, die gooit gewoon weer weg. En Jan Emmaus komt met track Tracers. Het mysterie van Emily. En uh, hij is ook weer in gesprek met Rex van Beuningen. Uh, verder. Nou, ik zag de film Lincoln. Hè? Ook alweer voor 10 Oscars genomineerd. Grootste kans hebben in ieder geval. Hè? Daniel Day Lewis als de charismatische president van de USA. Abe Lincoln. Uh, film van Steven Spielberg gaat over de laatste vier maanden van uh, Lincoln's leven en focust op de maand januari 1865. De VS voert zijn bloedige burgeroorlog met het zuiden. En uh, nou, train je Engels. Uh, luister goed naar de trailer. Een bombardment van the largest fleet the navy has ever assembled. A hundred shells a minute until they surrender. Oh, dear God, Mr. Lincoln, I hate them all. I do. I am a prejudiced man. Congress must never declare equal those whom God created unequal. You're going to try to pass the amendment to abolish slavery. No one's loved as much as you. But people, don't waste that power. Come February the 1st, I intend to sign the 13th Amendment. A fight like this is to the death. Those Southern men are coming to propose peace. Abolishing slavery settles the fate for the millions now in bondage. And unborn millions to come. It's either the amendment or this Confederate peace. You cannot have both. Slavery, sir, it's done. Even if every Republican votes yes, it would still be 20 votes short. Only 20? Slavery is the only insult to natural law. Even worthless, unworthy you ought to be treated equally before the law. Votes must be procured. Congressman, come cheap. Few thousand bucks and buy all you need. We can't buy the votes. You see what you can do? Think of all the boys who die if you don't make peace. I can't end this war until we cure ourselves of slavery. This amendment is a cure. We need two yeses. Get the hell out of here and get them. But how? I am the president of the United States clothed in immense power. You will procure me these. Compromise. We risk it all. The war will be over in a month. We are guaranteed to lose the whole thing. You shoot me dead. I am voting yes. Leave the Constitution alone. Today we will vote. And you so God. Ja, een heel bijzonder hoofdstuk uit de Amerikaanse geschiedenis. Hè. Uh, een aanpassing aan de, van de grondwet, 13e amendement, 1865. Lincoln wil de slavernij afschaffen. Hij staat op het punt om eigenlijk de, oorlog, de burgeroorlog met de zuiderlingen te winnen. Dus het einde... van die bloedige burgeroorlog... En die is echt in zicht. Maar ja, hij weet... heel goed dat hij daarna, hè, na die vrede... nooit meer een afschaffing voor elkaar krijgt... in zijn parlement. Dus hij probeert... op allerlei manieren uh, stemmen te winnen. Desnoods via omkoping. Nou, dat geeft natuurlijk in allerlei opzichten... grote morele pro problemen. Maar ja, want hij rekt uiteindelijk die oorlog... en dat kost duizenden extra levens. Maar ja, het lukt, hij krijgt zijn zin... en de slavernij wordt afgeschaft. Ik vond het een erg goede film... En natuurlijk fantastisch geacteerd door iedereen, hè, met, met die Daniel Day-Lewis voorop. Maar ik vond ook een knap scenario, en dat is van uh, Tony Kushner. U weet wel, de auteur van uh, onder andere dat toneelstuk Angels in America, die de Pulitzerprijs voor gewonnen. En hij baseerde zich weer op een uh, deel dan uh, van het boek Team of Rivals, The Political Genius of Abraham Lincoln, van Doris Keems. Goodwin. Nou, uh, het is gewoon een levende geschiedenisles, deze hele film. Echt hartstikke boeiend gedaan. Uh, hoe 150 jaar uh, geleden politiek bedreven werd. Aanschouwelijk, doorzichtig. Nou ja, prachtig ook de taal he, waarvan men zich uh, toen bediende. Het is natuurlijk toch wel raar. Hè? Vorige week ging Django Unchained in première. En uh, ook daarin vormde de slavernij uh, nou, decor, kan ik maar zeggen. En want Tarantino uh, uh, heeft daar weer een hoop uh, verwijten over gekregen. Van bijvoorbeeld de overpolitiek correcte Spike Lee. Uh, zoiets doe je niet. Nou, lijkt mij een beetje waanzin, die kritiek. Want alles is zo over de top in die film. En uiteindelijk gaat het toch om de ultieme wraak... van een ex-slaaf op alle blanken in die film. Afijn. Ik ben eh, na Django Unchained ook nog eens eh, zo'n film als Mandingo gaan bekijken. Uit 1975 van regisseur Richard Fleischer. Met in een van de hoofdrollen James Mason. Nou ja, dat is echt ranzige, melodramatische slavenshit. Is ook heftig en over de top. Maar bloedserieus. Rare film, maar ik vond hem wel super intrigerend. Goed, nou viert eh, Nederland dit jaar dat het eh, precies 150 jaar geleden is... dat de slavernij werd afgeschaft. Dus... Twee jaar voordat ze dat in Amerika deden. En ik dacht altijd dat Nederland zo'n beetje de laatste afschaffers waren. Maar dat valt dus mee. Ik heb even gegoogeld. Mauritanië is er geloof ik pas in 1980 mee opgehouden. Maar ja, dat is weer een heel ander verhaal. Uh, trouwens, op dit moment uh, is in post-production, zoals dat heet... Tula The Revolt, dat is een, een Nederlandse internationale film van Annie Jeroen Leinders, ik ken hem niet, over de slaaf Tula die in 1795 een slaafopstand leidde op Curaçao. Nou, ik had die gasten van vannacht, hè, die leden van de Bente, Punky Dunch allemaal van Antilliaanse afkomst, natuurlijk willen vragen of zij die Tula kenden, of dat een stukje van hun geschiedenis was. En of ze zich erger aan Zwarte Piet. Maar <lacht> ja, dat gaat dus niet. We kunnen het wel uh, hebben over de ergernis die ik voel. Over de bands die om 11 uur s'avonds afzeggen. Hè, omdat een van hen niet lekker is. Maar ja, daar heb ik dan weer geen zin in. Goed, nevermind, we gaan gewoon door. Uh, ja, de website nog even noemen. www.adelinevanlier.nl. Kun je van alles podcasten, terugluisteren. En ook uh, opschrijven. Uh, je kan reageren. Ik kan naar mijn mozaïekjes kijken. En uh, je kan me ook bevrienden op Facebook. Adelinedevandier.nl. Maar daar zet ik ook al die podcasts op. Dat is ook lekker makkelijk. Uh, Twitter. Ik weet niet of er nog getwitterd wordt. Er wordt nog getwitterd. Maar stelt niet veel voor. Maar ja, als je het leuk vindt. Dat is N8VH Goedeleven. Oké, okay, je kan ons ook blazen natuurlijk. Op de, de site van Adeline. Hè? Op mijn site bedoel ik. En uh, dat is dan. Uh, je kan ook naar Radio 1. En je kan ook gewoon je radio aanzetten. Nou ja, whatever. Doet er allemaal niet toe. Je kan ook mailen naar. Uh, wat is het nou weer? Uh, Nachtsansgoedeleven.karo.nl. Ja, ik ga nog één keer die band uh, die mij liet zitten vandaag draaien. Punky Donch. Uh, van hun tweede album. Nu, uh, lekker nummertje. Uh, het, het album heet On My Way. En dit nummer heet Mamacita. Het is tijd voor het uh, mysterie van Emily. Ja, We het, uh, ik heb het gewoon lekker naar voren gehaald. Gezellig, zijn er misschien nog meer mensen wakker die gaan bellen. Ja, 0800-1121. Uh, Jan Emos heeft weer een, uh, ik kan niet anders zeggen... weer een erg mooie tekst geschreven. En uh, uh, die gaat over, over iemand. En u moet draaien wie dat is. En dan kunt u... Uh, ik weet niet wat u ermee gaat winnen. Dat, dat hangt helemaal van Joke Verhoogaf, uh, secretaresse van uh, uh, de radio... hier bij de KRO. En, uh, maar die, die maakt een leuk pakketje voor u klaar. Uh, dus ik zou zeggen... Pak de telefoon. En luister, hier komt het eerste fragment. Nou, leuk. We zullen wel weer de enige zijn. Maar wij vinden dat Lance Armstrong gedoe helemaal niks. Oké, okay. dus hij heeft bekend. Nou, en... Deze drive-in apotheek hadden we heus wel in de smiezen hoor. Al jaren! Maar ja, nou zijn de smiezen dus weg. Er valt helemaal niks meer te roddelen of te speculeren. We kunnen niet eens meer lekker de pest hebben aan deze pedalerende pillendoos. En hadden we nou net zo graag gewild. Dat hij weer met een of andere foto zou komen. Net als die met al die ingelijste medailles. En hij dan daar weer vlak voor, relaxed op een bank liggend. En dan konden wij denken, arrogante flutfietser met je stomme armbandje. Maar ja, dat kan dus nu nooit meer. Oprah, bedankt. Hij is nu een soort zullige epo-opa geworden. Kijk eens, als je vroeger wat hebt uitgehaald... dan moet je je coming out dus wel een beetje organiseren. He? Ja, toch? Zodat wij, het volk, er wat aan hebben. En jij zelf trouwens ook. Lens had het net zo moeten doen... als een bekend en in brede kring gewaardeerd liegbeest van allure. Die kwam ook uit de kast. Maar dan perfect getimed. <lacht> Pedalerende pillendoos. Fantastisch, Jan! Goed, mensen. 0800 1121 als je denkt te weten. Uh, muziek. Uh, ter inleiding moet ik eerst dit nummer draaien. Een pachtnummer van Etta James. Een jaar geleden overleden. was wrapped up in clover The night I looked at you I found a dream that I could speak to A dream that I Really? Etta James. Ah, wat een stem. Aan de telefoon. Uh, Jenny, goedenacht Jenny. Goedenacht Adeline. Hoe is het? O, oh, gaat, prima. Ja? Oh, nou dat vind ik hartstikke... Ja, ik heb die mensen van het rivalitatiecentrum naar de moer gestuurd. Oh, dat is heel goed. <laughs> ja toch? Nou, nah, nee, ze, ze, ze beulen je af. Ik weet het, je hebt het zwaar. Maar je blijft altijd goede zin hebben, Jenny. Uh, je bent ja, maar ze zoeken naar dingen die er niet zijn, weet je. Ja. Nou, je bent een lichtend voorbeeld. Ja, toch? Ja, hartstikke goed. Ik, uh, ik ben net bezig met een mailtje aan jullie. Oh, oké. Okay. In verband met de slavernij, afschraag met de slavernij. Ja? Had ik een tip over Curaçao. Ja? Daar heet Giel Jan Dekker. Ja? Dat. Een slavernijmuseum? En ja. ja. Dat is zo mooi. Ben je er geweest? Ja. Ik heb gehuild. Echt waar? Ja. Vertel. Op een gegeven moment ga je naar beneden, ja. is er een... Ik denk als het een wrak is, dat is nageboden van een slavenschip. Een ja. deel. Ja. En daar ruik je en beleef je het een en ander. Echt waar? Ja. Zo ervoer je dat echt? Ja, als kind op de lagere school hadden we een boekje, een ja. geschiedenisboek. Ja. En het is een bekende pentekening dat de, dat de slaven zo kopvoet kop, kop en zo. Ja. Uh, lagen. En stond er eronder, ze lagen als haringen in een ton. Ja. En dat kon je je gewoon daar helemaal in denken. Ja, heftig. Ja. En ook allemaal materialen uit de slavernij nog. Ja. Is, is, is, is het voor jou een uh, bijzonder moment dat je denkt 150 jaar geleden... nog maar 150 jaar geleden waren er gewoon nog slaven? Dat is niet te geloven. Ja, en, uh, mijn overgrootmoeder die was nog slavin. Of waren, waren allebei. Echt waar? Ja. ja. Gek idee, hè? Ik kom uit twee verschillende werelden. Mijn overgrootvaders, dat waren de witte mensen. En mijn overgrootmoeders, dat waren de slavinnen. Ja. Dus jij bent... Eh, eh, eh, uh, dus gewoon een, uh, een blanke... deed het met, uh, met een van zijn slaven, bedoel je? Wat zei je? Ja, overgrootvader was een, was een, een blanke slavenhouwer? Allebei de overgrootvaders Ach. hadden slaven. Ja. En ze zijn allebei... Toen hebben ze na, na 1881... Ja. Toen, toen de slavenhandel werd afgeschaft... Want de slavenhandel werd is afgeschaft, maar de slavernij nog niet. Toen zijn ze met een de lief, de lievelingsslavin getrouwd. Oké. Okay. En ik heb van mijn grootmoeder, die heb ik, daarvan heb ik de geboorteakte. Ja. Die is nog als uh, vrijgekochte slavin. Ja, waanzinnig. Ik vind het zo, ik vind het zo krankzinnig. Ik, daar, dat is ook als je naar die film Lincoln kijkt. dan komt het opeens toch dichterbij dat het echt. Uh... Ik kan niet naar zulke filmen kijken. Nee, nee. Nee, nee. nee maar zo'n slavenmuseum, dat uh, heeft me wel aangesproken. Ja, dat begrijp ik, ja. Je, je gaat automatisch, als ze het over uittredingen hebben, dan krijg je het daar zeker. Ja, ja, ja, ja. ja. Goh. En het is net leukste voor de Cairo om daar een filmpje te gaan maken. Ja. Ja, nou, ik zit hier in de nacht. Uh... Zij je? Ik zit hier in de nacht en ik, uh, ik zal het eens doorgeven. Hé hey Jenny, ja, we zitten een spel te spelen. Weet jij Had jij een, een leuke tip van, uh, over wie het eigenlijk gaat? Michael Jackson. En hoe kom je daarbij? Nou, met Oprah hem ook een keer uit de kast heeft getrokken. Oh ja? Hoezo? Nou, die, die had toch heel wat geheimen en zo. En toen is ze toch op Neverland geweest. Oh ja? Ja. En daarna heeft ze nog nooit meer gesproken. Oh. En kort geleden is ze bij zijn moeder geweest met zijn kind en zijn kinderen. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja. Oh. Maar jij werkt, hè? ik ben veel thuis. Ja, nee, precies. Dit is in 1993 was dat. Ik zit eventjes op Google hier. Michael Jackson talks to Oprah in 1993. oh jee, nou, dat is zo lang geleden. Dat weet ik al niet is Dat is notabene bijna twintig jaar geleden. Ja, maar toen is hem wel echt het hem van het lijf gevraagd. Net als bij, hoe heet hij, Lance ja, die lens, ja. Nou, ik vind het wel aardig gevonden, maar het is helemaal fout. Maar dat maakt helemaal, okay. niet, uit, dat maakt helemaal niet uit, Jenny. Ik vond het leuk om even een beetje gesproken te hebben. Okay. En uh, om even te horen over, over jouw familie. Hé, hey, ik wens jou het allerbeste. Ja, danken. En... en een prettige shift, hè? Oké, okay, dankjewel. Dag. Oké, okay, doei. Hier komt het uh, tweede fragment. Kijk, um, het gedeelte van de stoute dingetjes... dat heeft Lens gewoon perfect geregeld. Hoor je ons niet over. Het was spuiten en slikken, maar dan niet op de tv. Respect hoor. In Den Haag kan een politicus één op het herentoilet... half gemompeld geheim beleidsvoornemen... een uur later uitgebreid nalezen op Twitter, Facebook en geen stijl. Maar Lens, ja, yeah, die fietste overal tussendoor. Er reed een tankwagen met bloeddoping achter hem aan... Er werden hem al rijdend meer pillen in de maag gesplitst... dan een modaal ecstasy-lab aankan. Maar hij wist iedereen blind en doof te maken en te houden. Maar goed, er komt een moment waarop je denkt... ik wil bichten schoonschip maken. I'll never get out of this world alive, dat zong Henk Williams. En toen hij dat liedje hoorde, toen dacht Lens... ja, voor die tijd moet de rotzooi eruit. En daarmee beroofde hij ons van een onderwerp om je druk over te maken en zichzelf van een verder nog leuk-leuk leven. Het had zoveel beter gekund. Daar weten wij in ons land alles van. Lens had uit de recente Nederlandse geschiedenis... een pracht van een leermeester kunnen vinden. <lacht> 0800 112. Wat zeg ik? 1121, ja, als je het uh, denkt te weten. Uh, we draaiden net uh, Etta James... en nu gaan wij uh, Beatrice van der Poel draaien... Goh, uh, ik, uh, ik, had ik nou geweten dat, uh, dat dit bandje... Als ik nou eerder had geweten dat Punky Don'ts niet gekomen was... had ik Beatrice gev -tritje gevraagd, want dat is ook een topzangeres. Zij heeft uh, het nummer At Last van uh, Etta James... Uh, een Nederlandse versie uh, van gemaakt. Dit is een ode aan, uh, aan Etta geworden. Het is waar, zo heet het. MUZIEK Beatrice van der Poel, Beatrice moet ik eigenlijk zeggen. Uh, ze treedt op, hè? ze heeft haar, haar show. Ze staat donderdag 31 januari in Groes. Uh, zondag 3 februari in Rotterdam, in Theater Walhalla. Ontzettend leuk theatertje is dat. Uh, 13 februari in IJsselstein, nou, enzovoort, enzovoort. Kijk maar op haar website, www. Beatrice van, der Poel. Beatrice van der Poel. Goed, aan de telefoon. Kees, of is het nou Sees? Kees, hè? Nee, Kees, maar we hebben een C, hè. Kees met een C. Ja, maar wat een gemekker was dat, uh, zeg tot laatste nummer. Wat, vind je niet mooi? Nee, een beetje zo... Uh, uh, uh. Wat? Ik nee, vind het niet echt... Uh... Nou, ja, zo praat jij ook, dus uh, als jij iets, een film hier mooi vindt, dan zeg je het ook gewoon. Ja, maar ik ga niet een, een Nederlandse artiest, die ik ook nogal wat ik een, een top bij vind, ga ik niet hier zitten afkraken. En ga ik niet draaien en dan afkraken. Kees, we houden erover op. Ik vind het fantastisch. Oké, okay, nou, dat vind Goed. ik hartstikke fijn. Oké. Okay. Luister, wie denk jij dat het nou, is? ja, dat is ook hartstikke fout. Maar dat is de enige reden dat ik jou bel, is omdat ik jou gewoon wil bellen. Ik wil gewoon ja. je stem eventjes horen. Ja, jij, ben, jij bent belverslaafd. Dat is Willem van Oranje. Ja, dat nou, is helemaal fout. Nou, ja, dankjewel. Oké, okay, fijne nacht, Kees. Ik wil nog zo graag een lampje hebben, weet je. Nee. Ja, maar, ja. Je zei daar hey, niet meer, zijn er op. Doei. Hij hey, goed hè. Zelfde. Uh, Bram. Goedendag Bram. Ja, nacht, Adelie. Hoe is het met jou? Ja, goed. Leuk weekend gaat? Huh? Leuk weekend gaat? Uh, ik, ik, ik ben heel hard bezig. Nog steeds. Nou, het weekend is wel afgelopen hoor. <laughs> nee, nee ik, ik ben nog heel hard bezig geweest het weekend. Oh, met wat? Oh, ik maak uh, ik maak uh, um, muziekinstrumenten zelf. Oh, wat voor dingen? Welke muziekinstrumenten? Oh, ik, ik, ik, ik maak of ik uh, pimp uh, zelf trommelsen en gitaren op. Oké. Oké. En wie denk jij, of wat denk jij dat het is? Ik dacht, uh, die uh, wetenschapper uit uh, Tilburg, die Diederik Stapel. Oh, -oh die komt uit Oegstgeest. <laughs> dat heb ik hier toevallig oh, voor ja, me staan. ja, nou ja. Ik deed maar maar, de nee, ja Tilburg, je hebt helemaal gelijk. Ja, nee, ik, he, he, he, inderdaad. Nee, hij was uh, in Tilburg natuurlijk uh, hoogleraar in de sociale psychologie. Maar hij, hij, ik zie hier dat hij geboren is in Oegstgeest. Maar uh, Bram... Oh, oh, dus hij kon eigenlijk dezelfde plaats als uh, Wolkers? Ja. Nou, ja, is, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, het heeft, het heeft hem niet aangekleefd uh, als iets uh, positiefs. Goed, nee, het is helemaal fout, Bram. Maar uh, het is toch leuk dat je, dat je even gebeld hebt. Oké. Okay. Hey. Oké, okay, Fijne nacht nog. Doeg. Doei. Hier komt het laatste fragment. Het is te laat, maar we leggen het lens toch nog maar eventjes uit. Goed, uh, je wil grote schoonmaak houden onder eigen regie. Nou, dan zoek je een biechtvader. Twee mag ook. Denk goed na over wie je kiest. Goed, en dan ga je dus biechten. Zonder camera's of wat dan ook. Je neemt daar lekker de tijd voor. Wijntje erbij, sigaartje misschien. Geen tv-lampen, geen aandachtsgeile interviewer. Nee, gewoon praten in je eigen huiskamer. Zo. Nou, dat lucht al een beetje op. En dan zeg je, mag allemaal de openbaarheid in. Ik laat het helemaal aan mijn gesprekspartners over hoe dat verhaal er precies uit gaat zien. Ik weet dat het wat gerommel zal opleveren. En daar heb ik nu al voorpret van. Maar ik wil wel een beetje lekker doorgaan met mijn leven. Dus geen gezeur aan mijn kop over wat ik aan dingetjes heb uitgehaald. Dus gooi het hele gedoe maar in de openbaarheid. Als ik er niet meer ben... <laughs> Dan is iedereen blij. En ik zelf nu op de laatste plaats. Basta. 0800 1121 Als u het denkt te weten. En wat ga ik draaien? Uh, oh ja, Trio Bier. Die hebben een nieuw album. Getiteld De Klok Tikt. En hier een mooie lofzang op de beste en mooiste popzaal in Nederland. Paradiso. Ram Parker en de Rumor, Phony Patty en de Nits. God save the Queen, de pistol's niet gezien, maar wel ecstasy. Blonde blonde, zwart Suzy, sexy koning in het funnelbal. Pijatisch zo nou één keer voor mij. Laat me zweven, laat me zweten. voor één keer beleven, wat een show. Rock and roll. De allereerste keer die vergeet ik never weer, het was het paradijs. Billy deed de Spanish stroll en de hele zwarte kerk die danste mee. Op zijn benen, groenend uit zijn tenen, hart en ziel. Ja, wie je die was te lijden, eeuwige verleider. Heel bier van de nieuwe plaat, uh, de klok tikt. Aan de telefoon nu Valentijn. Goedenacht, Valentijn. Ja, ik kom niet echt met de oplossing. Nee. Maar ik wil eigenlijk iets heel anders vertellen. Wat dan? Fabiola is overleden. Ja, het kleurrijke levende kunstwerk uit Amsterdam. Ik ben nog wel eens nee? bij haar thuis geweest. Precies, ik heb uh, in, in mijn, mijn uitgaansleven Fabiola ook vaak ontmoet. Ja. En uh, ik, ik hoorde het uh, vandaag. En dat is toch een heel triest bericht. Ze was al een tijdje ziek hè? Ja, en um, niet, niet zo'n petgeziekte, darmkanker. Nee, nou ik bedoel. Uh, en uh, uh, ik heb. Ja nee, nee, is heel verdrietig. Ja. En uh, ik, ik vind het heel fijn dat ik eventjes dit mag zeggen. Oké, okay. nou Valentijn. Ik, ja, we, denk, we staan eventjes stil bij. Het was een bijzonder iemand. Uh, ja, ik vond, ik vond hem wel, wel grappig. Ja. ja, nee, het is toch zo verdrietig dat, dat we Fabiola zullen gaan missen in Amsterdam. Nou, ik zou zeggen, laten we hopen op nieuwe Fabiola's in het leven. Ik, was, ik zat in de trein donderdag in, uh, in België. En er zat, uh, st stond een vrouw. En die had in haar in haar, haar had ze twee saté-stokjes. En daarop zaten twee kleine bolletjes. En ze zag er gewoon uit als een... Uh, uh, voor de rest was ze heel normaal gekleed. Als een, uh, uh, ja, uh, een, een, een, hoe noem je dat nou? Een, een alien, dus een, een, een mannetje van, van Mars of zo. Het was zo vrolijkmakend dat ik zei... Ook een leuk Leven het kunstwerk. Ja, toen dus zei ik, God, wat leuk, wat heb je dat leuk gedaan? Het mo ik moet ervan lachen. En toen omhelsten we elkaar, het was erg leuk. Nou goed, hey, tot en zo. Zijn dat soort mensen niet waardevol? Absoluut, dat is absoluut. Je zit Dan gewoon een mij... op je hoofd en je doet er een bolletje aan. Ik, en ik, ik, word, ik word vrolijk, ik vind het leuk hoor. En zou jullie nu voor mij één, één ding willen doen? Nou? Ter ere van Fabiola. Nou? Zoek, zoek even in jullie archieven... ...en draai voor uh, Fabiola een, een, een versie van My Funny Valentine. Mm, die van Chad Baker Later, dan natuurlijk, hè? Ga Chad Baker, ja, graag. Ja, Later in dus, de uitzending. Ja, goed, ga ik doen. Ga ik absoluut doen. René zit te kijken of die... Me... René, kijk jij even in de led? Of iedereen is. Ik heb hem hier volgens mij ook op mijn, uh, op mijn uh, laptopje. Ik heb zelf. Ik heb zelf, uh, maar Niet voor Rita je... Reis. Nee, niet ik, Rita Rijs, ik, Rijs, ik, ik heb zelf ook een, een, een YouTube waar 150 mijn Funny Valentine's op staan. <laughs> en ja. dan zou ik je adviseren de Funny Valentine van Vera Springveer. Oh, oké. Okay. Maar die hebben we hier niet... Ja, dan moeten we weer. Hier... Nee, nee, nee, nee. Ja, die gaan... staat op mijn YouTube. Maar, maar elke, elke andere is goed voor Fabiola. Oké, okay, goed. Gaan we... Ter Valentijn... ere van Fabiola, straks een My Funny Valentine. Ga ik doen. Ga Eén ik... van de, de velen. Dankjewel. Dag. Dag, dag. We hebben nog een echte beller. En dat is onze trouwe Ed uit Nijmegen. Die, um... Hallo, Adeline. <laughs> Hallo, Adeline. <laughs> dat is een echte telefoonbeller. Want ik hoor je in heel veel programma's, Ed. Ja, Hi. Nou, dat nou, valt mee hoor. Ik, ik maat hem me wel. <laughs> maar... Nee, echt. Maar ja, je, bij die Jan werd ik ook wel eens een keertje. Dat, dat klopt. <laughs> Heb je trouwens gehoord, ze hebben straks naar jou ook iets vernoemd. Wat hebben ze Jan? gezegd wat, wat zeiden ja, ze, je, ze er dan? Dat kwam een vrouw die zong die op een gitaar, toen riep er van... Oh, Adeline van Lier is ook weer geweest. <laughs> oh. ja... Moet mezelf opvatten zoals dus je zelf wil. Oh, was het weer lekker lullig bedoeld? Daar zijn ze wel nee, goed in. Nee, ze, nee, ik dacht dat het nou iets meer komisch was. Pila mee, hoor. Ze <lacht> hebben ook wel eens onderwerpen dat ik denk van... Jongen, jongen, jongen, Doe maar. Goed. <lacht> meer verschillen daarover. Uh, Oké, okay, verschil moet er zijn. Ja. Uh, Ed, uh, ik, uh, zeg jij maar wie jij denkt dat het is? Ja, ik dacht dat het prins Bernhard was. En waarom denk je dat? Omdat hij dus ook naar af... voordat hij dus voor zoveel de aan twee... Uh, hoe noem je dat? De mensen van de Volksgehalte. Ja. Onder andere Trump. Ja. Zijn hele levensverhaal vertelde. En toen pas wilde dat hij na zijn overlijden. dat hem dat als publiceerde. Ja, precies. Nou, je hebt, het helemaal, je hebt helemaal gelijk, Ed. Dus. Uh, <lacht> Wij gaan, uh, ik ga je ook doorgeven dat, uh, dat ze iets moois moet sturen naar Ed. Dat uh, zou wel leuk zijn. Ja, oké. Okay. Dus blijf nog even aan de lijn. Ik heb al eens vandaag gedaan dat vraag je me niet. Maar ik ja, wou het je even oh, zeggen. Nou? Ik ben bezig met de tandeloze tijd. Ja, van uh, AFT ah, van der de Heijden. De nou, waar ik nu woon, ja. is hij altijd ook altijd gewoond dus in zijn studententijd. En daar herken ik wel alles, hè. Ja. Uh, die weg in Nijmegen. Ja, precies. Zo. Ja, ja, ja, ja. Maar het is toch wel erg goed, hoor, die schrijft. Ik, moet ja, het ook zeggen. Hij... ik woon hier of onka prima, maar dit is nog... Ja. Hij kan ontzettend goed schrijven. Het is echt een, je moet er wel bij de les blijven, hoor. Als je gestoord wordt, dan is het eventjes uh, kwijt. Maar goed, het is goed. Lekker, je verdwijnt helemaal in dat boek. Precies. Dat is, uh, heel goed. Nou, leuk! Um, Ed, blijf nog even aan de lijn en noteert Francis uh, je nog een keertje, want we oh, moeten het onderhand Frans wel hebben, je gegevens, maar... Oké, okay. ik ga, wat ga ik doen? Ik heb nog, uh, ik zou eerst, wilde ik draaien, uh, doe maar Fanny Valentine eerst maar eventjes. Ja? Heb je dat? Heb je dat niet scherp? Staan? Nou ja, van de wat? Chad Baker, heb je het niet? Oh ja, ik heb... Ja, fuckie. Nou, weet je wat, doe dan maar eerst even goudmijn en dan, gaan we da dan zoek ik dat even op. Ja? Ik heb een leuke aflevering weer van Goudben, onze collega's van de Karel. Uh, dit is uh, Kado's Goudmijn. Uh, je luistert naar Radio 5 Nostalgia. Uh, Robin Hendricks. Robin Hendricks is hardcore draaiorgelgek. Hij weet alles, maar dan ook alles, van draaiorgels en draaiorgelboeken. Hij is 18 jaar en de jongste draaiorgelboekenmaker uh, van Europa. En dat, dames en heren, kan leiden tot onverwachte zaken. Luister naar het verhaal Moody Blues. Ja, ik heb dus een uh, YouTube-account op internet. Op dit YouTube-account zie je uh, ja, bijna meer dan 6 à 800 video's van mij over draaiorgels. En, uh, toen kreeg ik van iemand een berichtje binnen van bestaat er iets uh, van uh, de Moody Blues op een draaiorgel. Die man heet Ronald. ik kon de hele Moody Blues niet, dus ik ging opeens zoeken op internet van wat zijn de Moody Blues nou eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk wel een goed orgel geschikt om iets van te maken. S'avonds had ik een orgeldraaier aan de telefoon waar ik veel muziek voor maak. En die vraag ik zo van, ik heb een mailtje gehad van iemand... en die vraagt of er wel eens muziek van Moody Blues is uitgebracht. Hij zeg nee, eigenlijk niet. Weet je wat, dan maak jij maar lekker een boek voor mij van de Moody Blues. Ik oké, dat is leuk. ik ben een goed liedje gaan opzoeken. En het was Go Now. Dat is hun allereerste hit geweest. Dus het is ook wel leuk als allereerst op een draaiorgel te hebben. En uh, dat heb ik dus uiteindelijk gemaakt. Voor Ronald heb ik het speciaal gemaakt. En, uh, die zei, je kan het helaas niet zelf bekostigen. Nou, dat was, dat was het punt niet. Want die man waarvan het droog was, die was zelf ook eigenlijk wel fan van die moederbloes. Dat er oude singeltjes liggen van ze. Dus, uh, en uh, die Ronald zei van, uh, ja, ik, uh, ik ben erg benieuwd. Van wat het zou het worden? Kan je me een beetje op de hoogte houden? Dus ik uh, hield hem helemaal op de hoogte van wat ik, waar ik me bezig was. Hoe ver ik was. En... Uh, nou, toen was het uiteindelijk, het boek was daar. En toen uh, heb ik het opgenomen voor hem. En uh, nou, die uh, man vond het helemaal geweldig. Uh, en en ongelooflijk dat, dat ik zoiets voor uh, een simpele leraar heb gedaan eigenlijk. Uh, de leraar van beroep. En dat had hij absoluut niet verwacht. En uh, op een gegeven moment uh, krijg ik een berichtje terug van... Uh, ja, ik heb alles doorgespeeld aan uh, de bandleden van uh, de Moody Blues. Die nog uh, bestaan daarvan. En, uh, ze had alles doorgespeeld, uh, vertaald naar het Engels. En uh, wat ik nou precies had gedaan. En uh, die uh, waren dus helemaal enthousiast. Die hadden eigenlijk nog wel nooit over het woord druil gehoord. En dat vonden ze zo mooi. Dan heb ik uh, dus een uh, kaart heb ik gehad van die mensen. Van, van uh, Ray Thomas, van de Moody Blues. En een hele kaart met uh, hoe uh, erg ze me wilden bedanken. En uh, zelfs nog een financiële bijdrage, wat eigenlijk niet nodig was. Maar voor alle moeite en dat ik zoveel had gedaan voor ze. Dat vonden ze zo geweldig. Uh. Waar zit dat in, mama? Ik heb nog hier een, uh, een kaartje. Dat is wel leuk. Hij heeft het uh, in het uh, Nederlands... In het Engels heeft hij het geschreven. En hij heeft het in het Nederlands vertaald via Google Translate. Dus dat is wel... Uh, een zeer grappig vertaald. Ik heb het netjes bewaard allemaal. Dat, uh... Zoiets maak je niet snel mee. Dat is, uh, dit is die man, dit is uh, die Ray Thomas, die uh, een aantal jaartjes ouder is geworden. Uh, dus een bekend lid van de Moody Blues was. En is Robin, dank voor, dank u voor creëren, gaan nu. Dat is het boek Go Now, dat heeft hij vertaald en er wordt het gaan nu. Het boek voor het draarogel. Ray en Mike vinden zijn zeer, vies dus ik vind het zeer mooi... En dat uh, de draaihoogel staat op de keuken of normaal. En dat uh, draaihoogel speelt het bijna elke dag als de keuken of open is... een liedje van Moody Blues. En ze wil eigenlijk veel meer erop hebben. En het gewoon een keer halen naar uh, het landgoed waar uh, die Ray Thomas woont. Omdat hij uh, zelf slechte benen is, wil hij het draaihoogel een keer bij hem hebben. Om zijn eigen liedjes eigenlijk te horen op een draaihoogel. Ja, daar ga ik mee. Dat uh, spreekt voor zich. Ja, dat, uh, daar ben ik heel erg trots op dat eigenlijk... Uh, iemand uit Nederland, een onbekend persoon, eigenlijk contact hebt met uh, ja, eigenlijk iemand die heel erg bekend is en uh, ook gewoon zo lekker, lekker zichzelf is uh, tegen mij en uh, dat die razend enthousiaster, el, enthousiaster dan mij over, over de draairogels. Said... Want die mensen daar het hele woord draairogel niet kennen. Ik weet niet, uh, ik zit me hier helemaal kapot te ergeren aan de kwaliteit van het geluid. Maar misschien valt het thuis wel hartstikke mee. Ja, ik weet niet hoe dat komt. Dat zijn podcasts die je dan weer draait. En dat, volgens mij gaat er zoveel kwaliteit verloren. Nou, laat ik niet uh, zeuren. Um, we hebben nog uh, twee minuutjes en dan gaan we... Voor Fabiola, net overleden, het levend kunstwerk in Amsterdam. Iedereen die in Amsterdam uh, wel eens komt, heeft haar vast wel eens zien lopen met haar uitzinnige uh, kleding. En uh, een mooie Vlaamse. Voor haar My Funny Valentine van Chad Baker. Oh, wat ja, word ik wel stelde: zelf starten. Ja, oh my god. Ja. Valentine. Sweet comic Valentine You make me Smile With my heart Your looks are your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart